Premier Rutte, vicepremier Verhagen en PVV-leider Wilders zitten aan tafel met hun secondante Blok van Haarsma, Buma en Agema. Begrotingstekort loopt volgens het Centraal Planbureau volgend jaar op tot 4,5 procent. Dat is boven de Europese norm van 3 procent.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 College Bescherming Persoonsgegevens heeft meer geld nodig om zijn werk te kunnen doen. Het college komt mensen tekort om alle privacy schendingen te onderzoeken, zegt CBB-voorzitter Koonstam in het Financiële Dagblad. Het kabinet werkt aan nieuwe wetgeving waardoor organisaties verplicht worden alle datalekken bij het CPB te melden. Volgens Koonstam heeft dat weinig zin als er niet genoeg menskracht is.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 De Syrische regering blijft proberen om het internet te censureren. WhatsApp, een sms-achtige dienst waarmee gratis berichten kunnen worden verstuurd, is door de Syrische overheid geblokkeerd. Dat meldt WhatsApp zelf op zijn website. De Syrische regering probeert al maanden te voorkomen dat opstandelingen via sociale media of het internet berichten de wereld insturen. Door deze berichten krijgt het buitenland een redelijk objectief beeld over de toestand in Syrië. Dat beeld is vrijwel altijd ongunstig voor president Assad. Het weer bewolkt van tijd tot tijd tegen of motregen. De meeste regen in het zuidwesten. Het wordt zo'n 7 graden. Morgen droog, grotendeels zonnig ook. Het is dan 10 graden. Dit was het en... Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Evening en Nieuwegein 6 kilometer. Dat is een aanrijding, bij Nieuwegein is de linkerreis ook dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Dorp 5 kilometer. Daar is de situatie door werkzaamheden gewijzigd. A8 Zaandam richting Amsterdam bij het knooppunt Koenplein 3 kilometer. A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen 2. En op de A44 naar richting Amsterdam bij Oostgeest 3 kilometer na een aanrijding. Tot zover de verkeer.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 Onderwerpen en afwisselende muziek En als je op tv wilt luisteren Ga je gewoon naar kanaal 40 digitaal Of kanaal 45 analoog van TV 24 uur per dag op de televisie te zien En weet je wat het mooi is Als die races weer gaan beginnen Morgen ja, maar de grote races, ja, de okay. echte races, de Paasraces, races, pinkse races en weet ik veel wat voor races. <laughs> Dan kan je ze allemaal live gaan volgen op CFM TV. Zoek hem op op je televisie, kanaal 40, digitaal voor de zigouw en kanaal 45, analoog. Is het ritme van Zandvoort? Dit is het ritme van ZFM. Het maakt hem allemaal niks uit. Oh, is er Dirty Cash? He? Ja, zo, zo is het maar net. Joh, Stevie V en Dirty Cash. Ja, lekkere dansbare plaats van alweer vele jaren geleden.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 Come <laughs>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 En dat kan in dierentehuis Ke Kennemerland Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571 3888, 571 3888, en ook via internet www.dierentehuiskennemerland.nl. Hij is in de Desert storm, hè, zullen we maar zeggen, in de desert Storm. Dat was dan het met dier van de week bij CFM. Neem contact op met het Kennemer Dierentehuis voor alle leuke dieren die daar op u zitten te wachten. 023. 571-3888 is het telefoonnummer daarvoor. Pluto. Ja, misschien zit Pluto ook wel in het uh, dieras racio... Vast, vast. Je weet het maar nooit. Het goede doel in ieder geval een plaatje heet. België is een leven op Pluto. Kan ik naar Duitsland? Daar zijn ze zo streng. Maar kan geen, heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili. Daar doen ze zo eng. Dat is me te druk V.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 Wie de stier is voor is Shout. Out. Shout. Shout.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 Redactie at En ik heb wel lekker zin in de zon hoor. Zo, lekker genieten van die zomerse dagen. Laten we hopen dat we dit jaar heel veel gaan krijgen. Teil me, wereld, zeg me wat je.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 Terwijl ik nu alleen maar denk Aha Wat zei je ziel mijn wereld? Zeg maar wat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 we zijn er morgen weer. En uh, ja, anders graag tot volgende week wat betreft dit programma. Rob, tot morgen. Luisteraars, tot de volgende keer.